De tafel wordt met mossier en dosier. Beste mensen, het is dinsdag 24 maart. Uh, wij zijn, uh, mijn naam is Istvan Leel Ossie. Uh, en ik ja. ben Filip uh, Ossier. Ja, zeker. En uh, wij gaan een praathoekje doen. Uh, normaal zitten we aan de praattafel. dus Dat hele ding staat dan opgesteld met allemaal weet ik veel wat. En, uh, maar dat is in de ontsmettingsruimte nu. Dus uh, daar komen we niet aan gaan zitten. Nee, precies. Dus. <laughs> Heel goed. Uh, daarom even een klein praathoekje. Een soort tussendoortje wat je dan even kan doen als je... Misschien lang op de wc zit of moet afwassen of zo, zoiets. Hè? Ik heb de hond weggestuurd, dus ik lig nu in zijn mandje. Oké. Okay. <lacht> um, ja, dus vrij van jingeltjes, helemaal niks. Uh, we gaan vandaag twee dingetjes doen. Uh, we hebben een mailtje gekregen van uh, onze Lies. Dat moet ik van even... Lies, inderdaad. Ik heb het ja. mailtje hier voor mij. Want, ik uh, moet even wat uitleggen. Oh, oh, oh. Ja. Ja. Uh, Lies is de manager van onze pianist uh, Martinus Wolf... Uh, zij beheert zijn leven en zijn bloedgroep en weet ik veel wat allemaal. Maar, uh, en die is nu een beetje toegetreden tot ons uh, redactieteam. Zij gaat ons een beetje helpen met het verzamelen van interessante zaken... waar wij het dan weer over kunnen hebben. Uh, en dat is Lies van Aalst schattige dame en uh, komt uit uh, Meer of Hoogstraat. Ja, die is van Aalst, komt niet van Aalst, maar komt uit Meer. Ja, zo is het. Ja. En, en, en ze komt meer en meer uh, bij ons van Meer Aalst. en meer. <laughs> ah, fijn. Uh, en zij heeft jou iets uh, toegestuurd, hè? dus nu even voor de context, nu weten we wie dat ja, is. Ja, want ze hoorde ons in ons verhaal eerder deze maand, dus uh, voor de mensen die dit uitgesteld luisteren, eerder dit jaar of eerder deze eeuw. Want we gaan natuurlijk tot in de eeuwigheid Herluisterd worden. Ja, en ja. ja, inderdaad, we waren heel de tijd bezig over België, dat tweetalig land. Tweetalig land het moet natuurlijk een doorn in het oog zijn. We attendeerden Lies ons erop. In het oog van al de bewoners van de Belgische Oostkantons is het van. Jazeker. Want daar spreken ze. Duits. Duits, jawel! Ja, nou ja, sorry, kijk, maar, dat maar, is die open ja, deur is, weer in trappen. Je nee. kan altijd nee, open, nee. Ja, ik versteer. Ja, ik versteer, ik, ik kom. Dat ja, is hoor. goed. Ja, ik kan het niet laten, ik kan het niet laten. Uh, nee. nee, nee, nee, nee, ik ja, kan het niet laten. Ik nee, nee, um, niet dat Ik kan niet is een beetje die John Cleese dus, reflex van... Uh, ja, toch wel een klein Ik van. You started it! Ja, ik heb het toch gedaan. Ja. Uh, maar hè, we zijn met een helftal miljoen uh, Belgen, uh, Vlamingen, Walen en dus ook Duitsstalige Belgen. Ja. Er zijn er een 7000, 77.527 onlangs geteld die het Duits als moedertaal zouden hebben. We weten natuurlijk niet of de demente bejaarden en de baby's ook aan de... Uh, aan de hoe noemen ze dat caucus, heb ik deelgenomen aan de volksbevraging maar er census. zijn dus census. census ja er zijn dus 77.500 dus 77.000 plus belgen die zich als Duitsstalig identificeren ja. en die ook dat uh, onderwijs genieten, uh, thuis, uh, de lokale winkels bezoeken in het Duits. We horen nooit wat uh, van die luik. <laughs> we zien, ja... Dat draait dat, dat als een dieselman toch... Uh, bij de orthodoxe joden in Antwerpen, dat in de oostkantons iedereen daar in een... Nee, niet doen, Filip. Niet doen. Niet doen. Nee. nee. We gaan niet zeggen dat ze daar in een zwart pak met... Nee. Uh, dus... Inderdaad, zij voelen zich soms nog veel vaker Belg, zegt Lies, om een paar mail terug te komen. Uh, omdat ze zich uh, echt bij het Belgische volk vinden, uh, dus voelen, horen. Uh, ze identificeren zich als Belg en niet als Duitser, maar als Duitstalige Belg. Mm -hmm. En natuurlijk, Lies, waren we hierover be ons bewust... Uh, moet ik dan heel eventjes uh, het verdedigingspakje aantrekken. Uh, in onze communicatie hebben we het over een tweetalig land, omdat natuurlijk... Je kan toch wel uh, daarvan, um, daarover eens zijn dat de meeste Vlamingen zich hè, uh, tegen de... Uh, als ze over de andere Belgen uh, spreken, dat het dan over de zuidelijke Belgen gaat. En dan worden inderdaad die oostkantons op een hoopje gegooid. Nu moet ik zeggen, uh, mooi dat ze ons daaraan doet herinneren. En meer nog, ik heb een heel warme... Warme band met de Oostkantons is van. Oh. Nou, uh, weet je, uh, ik uh, zou eens iemand uh, mee uit willen nodigen aan tafel en dan kan die gelijk mee luisteren naar uh, hoe warm het daar is uh, in, bij jou in verband met die hoge kan. Is, is dat het goed, warm denk warm je? Ja, in het oosten van het land. Nou, even kijken, we gaan hem dus bijhalen. Verbinding met het buitenland via shortwave, radio waves. en... Oh, ik zie hier staan knekelman, kan ja. dat? Ja hoor, dat is Filip uh, Ozier. Ja, yes, ah, we, we zijn er alle drie nu. Zeg Mario. Hi, so. Luigi. Luigi. Hey. Zo, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Nou, Filip uh, was net aan het uitleggen dat wij uh, werden aangehaald... omdat we vaak uh, aan België refereren als een tweetalig land... terwijl het toch echt een drietalig land is. En uh, hij heeft een hele warme band met de oostkantons, zoals ze dat hier noemen. Dat is de Duits-talige sectie van België. En Philippe stond net op punt om uit te leggen waarom hij het daar heel warm van wordt. En ik dacht, nou ja, dat wil ik ook mee jou, delen. Hè, want jij wil ook graag warm worden in deze tijden, dacht nou, ik. Zeker, ik vind Duits niet echt voor de hand liggend. Maar uh, wie weet, uh, uh, ja, het is, uh, ik, de meeste mensen kennen dat eigenlijk niet volgens mij in Nederland. Meeste nee, meesten... inderdaad. Honderd jaar geleden werden de oostkantons Belgisch. En dat, uh, die honderd jaar geleden dan gaan er misschien lampjes branden. Wat is er honderd jaar geleden gebeurd? Ja, wat... Einde Eerste Wereldoorlog. Ja, het einde van het, de Eerste nee. Wereldoorlog natuurlijk. Ja, precies. Hè. Dus ondertussen al 102 jaar. Maar uh, dus, uh, wat is twee jaar op een eeuw tijd? Dat is niets. Honderd jaar geleden stopte de Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog. En dan, uh, ja, dan was het internationale, de internationale... Um, diplomatie en uh, wereldorde vond het toch wel heel erg wat er met België gebeurde, want zoals dat jullie weten als, ne als uh, Nederlanders uh, bleef Nederland heel strategisch uit de Eerste Wereldoorlog, dus hebben ja. jullie eigenlijk geen gevechten geen oorlog uh, op jullie grondgebied gezien in nee. de zuidelijke Nederlanden natuurlijk uh, uh, kende het misschien ook een klein beetje mee, een economische malaise. Uh, maar niet echt op het uh, grondgebied zelf. Dat was eerder België en Frankrijk. Dat was eigenlijk het uh, kernpunt van alle gevechten en van alle verschrikkelijke uh, loopgraaftoestanden. Ja. Maar ja, dan, uh, uh, in 1918 kwam er dan eindelijk de wapenstilstand en. Uh, was er, ging de roep op om België te compenseren, zo heet dat dan, uh, met extra okay. grondgebied. Want ja. we schrijven dan nog in eh, 1918, grondgebied was toen nog een grote factor om, je, om, om de gezondheid van je staat te definiëren. Um, en dan gingen er stemmen op om uh, Duitsland hard op de vingers te tikken en dus de hele het uh, hele westen van Duitsland, hè, dan spreken we van uh, Duits Limburg tot het zuiden, tot, tot het koninkrijk Luxemburg zelfs, om dat te annexeren bij België als een soort van goedmaking. Uh, vandaar ook bij vele Belgen natuurlijk dat Eupenmalmedie gezien wordt als een Franstalig stukje België. Het wordt veel minder als een Vlaamstalig stukje België gezien. Hoewel de mensen daar natuurlijk perfect Nederlands en Frans en ook Duits kunnen. En waarom ben ik daar zo warm genegen? Toen ik een jaar of elf was, ben ik uh, voor een van mijn laatste scoutcamps. Uh, ik was in de scouts vanaf mijn zesde. Uh, zo gaat dat in Vlaanderen. Als men jong is en in een dorpje opgroeit, zal men ongetwijfeld bij Giro of Scouts ingedeeld worden de op dat moment. De padvinderij is nog heel groot in Vlaanderen. En in België in het algemeen. En wij Vlaamse jongens gingen dan met onze, kamp, uh, met onze padvindersgroep. Uh, gingen wij dan op kamp, zoals dat heet, in de zomervakanties. En dat gebeurde altijd in het Franstalige deel van uh, België. Maar, dus één keer toen ik elf jaar was. was dat in het Duitsstalige gebied. Dan waren we gekampt. Uh, dus uh, ons kamp hadden we toen opgetrokken in, uh, op het drie-landen-punt landenpunt. Ik ben het eventjes aan het Ja, Vaals. Wij kennen dat als uh, Vaals. Ah, ja. ja, inderdaad. Hè? Dus dat is het eigenlijk het zuidelijkste puntje van, het, um, van, het, uh, van de Oostkantons. Waar we dus uh, kunnen gaan. Uh, het middenstukje. Waar we kunnen gaan staan op een plek van Nederland, Duitsland en België. Ja. Nabij Kelmis, Londse, zuiden van Aken is dat ongeveer. Ah, okay. uh, afgezien van de prachtige natuur uh, viel mij toen al de enorme vriendelijkheid van de mensen. En het feit dat voor de eerste keer in mijn kampen van alle kampen met de pandvinderij... dat de mensen ook Nederlands spraken. Dat we niet onmiddellijk weggezet werden als Vlamingen... waar mensen niet mee konden communiceren. En nu spoel ik 30, 35 jaar verder. Twee jaar geleden ben ik op een van mijn laatste lange rondreizen... op mijn scooter, want ik doe scooterreizen. En jammer genoeg heeft die scooter ook mijn tijdelijke ondergang veroorzaakt... met een kleine... Met, ja, met een groot accident eigenlijk. Vandaar dat ik mijn been gebroken heb met alle Maleize van Dien. Maar goed, toen waren we nog rond en gezond. En uh, reden we vanuit het landelijke Antwerpen naar het landelijke uh, Bullingen. En Bullingen is echt naast de Duitse grens. Je kan niet ooster gaan in België dan Bullingen. Okay. En dat okay. was een fantastische trip, dus vandaar. Okay. Uh, voor iedereen warm aanbevolen na de corona lockdown. Hmm. Goed zo. En over corona, ja. dat is dus een prachtige brug, want nu gaan we naar Rotterdam, want Mario ja. was ex-muzikus, maar door allerlei omstandigheden heeft zijn carrièrewandeling wending gemaakt en uh, is hij nu eigenlijk een soort huiskamer-wetenschap, bioloog, onderzoeker, histoloog, of hoe zou ik jou moeten omschrijven? Nou, ik hou me eigenlijk voornamelijk bezig met histologie, dat is weefselleer en dat probeer ik op celniveau te doen. Dus ik heb een uh, soort hobbylab, zou je kunnen zeggen. Ik maak uh, histologische preparaten van over het algemeen dierlijk weefsel. Uh, die beschrijf ik en uh, ik maak daar mijn eigen studiemodellen van. En mijn, uh, Ik heb ook een 3D-printer waarmee ik anatomische modellen van celonderdelen kan printen. En het is een uit de hand gelopen hobby, eigenlijk, het interesseert mij enorm, ik vind het erg leuk om het te kunnen verdiepen en ik wil een onderwerp waar gewoon geen einde aan komt, maar nou ja, met histologie kan je zo diep gaan als je wilt. Ik zal nooit een echte histoloog worden, want ik heb geen academische achtergrond, maar ik kijk gewoon hoe ver ik kom. Ah oh ja. En nu, ja. uh, dat, uh, als histoloog uh, moet je heel erg benieuwd zijn... naar uh, natuurlijk met dat, nu dat uh, coronavirus, he, van wat daarmee aan de hand is. Uh, kun jij uh, ons daar iets over vertellen wat we misschien nog niet wisten... op een meer uh, te technisch vlak, van uh, hoe, hoe, hoe zoiets marcheert? Ja, ja nou ja, je hebt, uh, kijk, ik weet niet al te veel van virussen... maar wat ik wel weet is, je hebt natuurlijk een aantal soorten daarin. Je hebt uh, in grote lijnen heb je een hele grote groep, dat zijn de bacteriofagen. Die zien er een beetje uit als uh, die maanlandertjes die je misschien wel eens hebt gezien op een fotootje of zo. Uh, dat zijn daarna uh, vages eten. En de, dus het zijn bacterieeters. Die worden ook in de, veel gebruikt. Om uh, bac bacteriën uh, het, uh, het, uh, het, om bijvoorbeeld uh, met de nieuwe techniek die we nu hebben, de CRISPR-Cas9 om bijvoorbeeld uh, ander DNA in een bacterie te krijgen. Zodat, uh, zodat je kan sturen wat je wilt produceren met zo'n kolonie bacteriën. Okay. Dus bacteriofagen, dat, dat zijn echt uh, de bacteriëters. Ja, ja. Uh, en, en die hebben zeg maar twee cycli, maar dat, dat, misschien, misschien moeten we dat niet in Ja, dat is too, too much, hè? Ja, ja, maar dan heb je een, een hele grote groep, dat zijn de plantvirussen natuurlijk. Ja. Uh, heel veel daarvan deel zijn cilindertjes, die zijn cilindrisch opgebouwd, een soort spiraal van eiwitten om de kernzuur heen. En het uh, bekende daarvan is het tabaksmozaïekvirus, daar heb je, je, hebt misschien, wel, je hebt misschien wel van gehoord. Oh dat, ja, ik heb ja, er hier een schilderij mag, van, mag van hangen. Niet meer, die, mag niet mee, die mag niet meer in de, in de restaurants binnen, de tabak, uh, dat tabakvirus. Nee. Water op straat. Ja, dat is dus niet goed nee, maar wat, uh, Het wordt wel gebruikt: met het Max virus. Dat gebruiken ze in de, uh, de bloemenbusiness. Ah. Want daar krijg je, als je tulpen besmet met het met, uh, mos, uh, Max virus, mm -hmm. dan krijg je een kleurige, gevlamde kleurenvariant. Dus dat je in tulpen hebt met meerdere kleuren uh, in de bloem. Dus dat zijn eigenlijk de, de doodstrijd van die plant. Waar met ebola juist. krijg je ook zweren en kleur en bloed. Oh ja, kijk, het, het, het, dan gaan we dat, dat dingetje eruit halen. Dat in de gezonde bloem zit. Om dan bloemvarianten te kweken. Als ik het even dus kort door de bocht. Of, of ja, nou, je, je, je besmet gewoon zeg maar, een, je besmet een, een, een goede plant. Een goede plan. een, een, een, ja. een goed plant besmet je. En zijn dus nakomelingen die, ja. die, die hebben zeg maar, dat virus met, ja. met kleurexpressie. Okay. Dus ja, het is. Uh, wow. denk, denk wel, uh, als je kijkt naar onze eigen DNA, als je dus uh, we hebben een hele hoop uh, junk-DNA. En daar vind je, vind je ontzettend veel uh, restanten van virussen die we in het verleden hebben gehad. We bestaan voor een aantal procenten zelfs uit viraal materiaal. Wow. Mm -hmm. Gelukkig komt dat niet meer tot de expressie, maar uh, het, het is er altijd geweest en het heeft er ook voor gezorgd. Dat uh, in het grijze verleden uh, bijvoorbeeld uh, heel veel mutaties zijn ontstaan, die wij allemaal in ons voordeel hebben kunnen gebruiken. Ja. Oké. Okay. Maar ja, dus die. Nou ja, je hebt dan die, wat ik zeg, die, die tabaks- tenminste, die uh, plantvirussen. Uh, ja, daar, daar zijn heel, geen medicijnen voor, dus dat. Uh, dus dat doet iedereen met genetische modificatie om die virus een beetje buiten de deur te houden. Mm -hmm. Maar als je dan kijkt naar waar wij last van hebben, die, zeg maar de diervirussen. zo, ja. hoe eh, noemen ze die? De zoonotica. Ja, ja, zoonose. Eh, Nog eens? Bedoel je zoonose, waar je het nu over hebt? Ja, ja, dus dier, dat zijn virussen die van dieren De zoonose <laughs> ja. Het, het, het, over het algemeen gebruiken, uh, dat noemen ze vectoren, gebruiken virussen één of meerdere vectoren om over te springen. Ja. Uh, en, uh, en, en als het van, van, van het ene organisme naar het andere overspringt, uh, met name van die naar dier, dan is het een zoonose. En dat ja. is wat is gebeurd met ebola, dat zijn natuurlijk vleermuizen geweest. Ja. En nu ook het coronavirus. En, ja. Is er ook ergens van een dier, een, een malafide diercontact? Of, of, of, uh, of heeft het zich ontwikkeld in een dier en dan overgesprongen? Wat moeten we ons daar als leek bij voorstellen? Nou, het, gebeurt, het gebeurde altijd al, maar het was vrij uniek. Maar ja, nu ja. is het zo, we, we zitten nu met ontzettend veel mensen op deze aarde. En uh, het contact met wilde dieren uh, is veel intenser. En als je bijvoorbeeld in China kijkt, uh, het is daar te doen gebruikelijk. Dat je, ze hebben daar niet zo'n... Uh, uh, vleesverwerkende industrie, tenminste, uh, in het, het platteland hebben ze dat iets zoals wij dat hebben. Men vangt daar ja. zelf vaak dieren en slacht ze ook zelf. En daar gaat het eigenlijk vaak fout mee. Ja, en het gaat dus echt letterlijk fout in, de, in de, ja, wat wij dan in het Westen de hygiëne noemen. Ja, maar ja, dat hebben we natuurlijk in het Westen ook. We hebben natuurlijk in het Westen hebben we ook al de nodige uitbraken gehad. Van, denk ja. maar aan uh, die, die, uh, wat je in de pluimvee-industrie ziet uh, en de varkenspest. Dat, kijk, dat is natuurlijk de andere uiterste. Je kan het heel gecontroleerd, ja. kan je dieren houden. Maar ja, als je 100 miljoen kippen in één schuur houdt... en er maar één virus bij te komen, die komt in het Walhalla terecht. Ja, natuurlijk. Zo ja, zoals wij, nu, de... <laughs> zoals wij ja. nu allemaal opgesloten. Ja, maar ik heb... In een van de vorige afleveringen zelfs daar al op gehind, natuurlijk. Hè. En ik hoor dat heel, en ik ben blij dat wij jouw stem in onze, in, uh, in onze praathoek gekregen hebben. En dat er nog plaats okay. in, het, in, het, uh, in, de, in de nest van mijn hondje was om erbij te komen liggen. Want we moeten informeren. En ik heb het al eens aangehaald als leek zijnde. Uh, dat natuurlijk een crisis zoals nu. En ik hoor het veel te weinig in de media, die stem. Toch eens eventjes naar ons. Uh, wie zijn wij? En hoe leven wij? En hoe komen mm -hmm. we aan al onze shit? Om het even met straattaal te... Ja, nee, zo is het. Als we elke dag een kippenvleugeltje willen eten en 7 miljard mensen op aarde willen elke dag een kippenvleugeltje eten. Ja, dan komen we in een... Uh, een kip duurt toch nog altijd 6 tot 8 weken voor het eetconsumptie uh, uh, betreft. Ja, je kan niet 8 weken op elke dag en dan worden er natuurlijk uh, die mega-legbatterijen uitgevonden. Ja, zo werkt dat, ja. Dus, nee, crisis, deze crisis... Uh, we, we, ik hoop nog altijd dat we ook eens eventjes naar onze navel beginnen staren ja, ja. tijdens deze crisis. En wie. Uh, uh, of, dat, of dat er nog allemaal wel juist is om elke dag het vliegtuig te kunnen nemen naar overal. En elke dag dit en elke dag dat. En altijd altijd uh, om het met een boetade te zeggen, elke dag sinaasappelen eten, ook in de winter. Uh, in, een, in een land zoals Noorwegen. Ja, ja, uh, of en, en, elk, en onze spersieboontjes ja. komen uit Kenia uh, binnengevroren. Ja, Zwitserland per uh, is in het midden van Zwitserland op je bord krijgen. Uh. Ja, dat is schuldig eigenlijk. Als je er goed over nadenkt, als je kijkt hoe dat met dieren gaat. Dieren die ja. worden in Argentinië gefokt, ze worden ja. in Spanje geslacht, ze worden verpakt in, in Noorwegen. En dan ligt dat een paar dagen later ja. bij ons in de supermarkt. Als vlees. Ja, dat is een belachelijk verwoorden. Daarom moeten we ook absoluut gewoon weer denken aan een circulaire economie. Zelf produceren en zelf in, in eigen grenzen. Ja, ja. Uh, niet dat gesleept met al dat voedsel. Dat ben ik in, helemaal mee Maar ik, ik, ik, ik wil... Het zijn mensen zoals u die in, in dergelijke wetenschappelijke uh, regionen nadenken en werken en opereren, dat natuurlijk die tsunamis zien aankomen. Jullie zagen het waarschijnlijk al jaren geleden aankomen. Nou, ja, uh, het, pro het probleem van de multilegbatterij, het probleem van de varkensstallen met uh, 100 en, en 3000 uh, varkens op elkaar gehoopt. Ja. Ja, maar dan mag ik even een ander punt aanhalen. Want dan komen we ook op iets wat wel heel erg van belang is. Want die wetenschappers die riepen het allemaal en die wisten het wel. Maar er is volgens mij de laatste tijd in onze samenleving... een soort, een soort stijgende ontkenning van de wetenschappen. Wetenschap moet zich veel vaker verdedigen. De, een paar idioten... Je bedoelt het syndroom van Trump, dat is al een bekend gegeven inderdaad. Ja, maar naast Trump natuurlijk ook... Uh, ja, uh, maar het hoe, publiek hoe, ook, hè, het publiek ook wordt ja, wat sceptischer. Ook, ja, religie ook heel hard uh, wetenschap aan, aanvalt. Ja, dus uh, ja, hoe, treten, bijvoorbeeld ja. nog steeds uh, kerkleiders zoals een paus uh, zegt in, in Afrika... dat de priesters, de zieke mensen vooral moeten blijven bezoeken... en, en, en uh, te, zich tegen condooms en, uh, uh, en, en, en protectionele uh, maatregelen voor seks... Blijft spreken. Ja, dat is triest. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. En, uh, het is, ja, je, van die kreten van wetenschap is ook maar een mening. Nou, dan kan dat niet. Ja. Ja, ja, belachelijke... dan kan je haren ja. van recht staan. Ja, en wat moet je daarmee? Ja. Een hoop mensen zijn helaas niet zo slim om daar doorheen te prikken en, en dat is lastig. Ja. En we leven natuurlijk nu in het tijdperk van de, de, de van zeg maar, nepnieuws en uh, de desinformatie. En desinformatie en, en kijk nu alleen al hoe, uh, hoe hele, hele hordes, uh, hoe heet het ook alweer, trollen zijn bezig om ons op het verkeerde been te zetten in de wereld. Het ja. was een en, heel versmaak... virus. Ja. Eigenlijk wel, dus, dus ik vind het wat dat betreft, is het een, een, een, trieste, een triest verhaal aan het worden. Het ja. publiek zou beter geïnformeerd moeten worden, maar ja, hoe hou je het tegen? B niet moeilijk, maar... Denk, uh, van de grootste, ja, ik denk dat een van de grootste problemen is, is dat, uh, het, uh, dat iedereen neemt het nieuws tot zich via sociale media. Tenminste heel ja. veel mensen. En dan heb je het verschijnsel... Dat heel veel van die appjes en weet ik het allemaal. Ervoor zorgen dat jij alleen maar nieuws krijgt te zien dat jou wel, dat jou wel gevallig is. In jouw bubbel eigenlijk. In jouw bubbel. Dus, en, wat, dat is, en dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Want op die manier word je dus uiteindelijk uit de wind gehouden om zelf een mening te vormen. Dat, dat okay. het is een soort zelfversterkend effect. Oké okay, ja. jongens. Hey, nog even om af te sluiten. Want het is een korte versie en ik denk dat we toch oh wel makkelijk een uur kunnen doorlullen, maar dan gaan dus we Mario niet doen. Mario wil ik gerust ja, verder aan, aan een tafel komen zitten, dus Mario hou je stand-by voor een lange uitzending Even van de dagen. Oké, okay, dan kunnen we het echt een beetje over de virussen gaan hebben, want daar hebben we het eigenlijk nog niet eens over gehad, maar goed. We hebben het aangeraakt, dat gaat zo met, uh, met, met, met, met content creation. <laughs> we raken het aan, maar gelukkig hebben wij de praattafel waar we het langduriger kunnen aanraden. Ja. O oh ja, dat is maar, leuk. Ja. Maar, maar tot slot, Mario, ik ben, ja, ik ben eens benieuwd naar jou... hoe jouw uh, ervaring is met uh, de regelgeving en de controle vanuit uh, jullie regering. Want ja, ik kan alleen maar praten over hoe wij het hier meemaken. En hier wordt de kraan langzaam ja. steeds verder aangeschroefd. Net zoals overal om ons ja. heen, maar net iets minder. Maar wij Hoe, hoe ervaar jij jullie over een laxe houding aanvankelijk in Nederland... Nou ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat hoor ik van, van, als ik de buitenlandse media zie... maar zo wordt het in Nederland helemaal niet ervaren. Mm. Kijk, dat hele principe van Nederland om het zeg maar gefaseerd te doen... in plaats van een totale lockdown, heeft ook een onderbouwing. En die is niet eens zo gek, want als je dus een complete lockdown houdt... en je stopt daarmee het virus, dan heb je een populatie die thuis zit, die veilig is... En na drie of vier maanden zeg je van, nou oké, okay, we gaan het weer proberen. Dan heb je die thuiszittende bevolking, die heeft geen enkele uh, uh, immuniteit opgebouwd. Dan is er één iemand met dat virus nodig om die hele groep weer te besmetten. Ja, Begrijp je. heb ik ook gehoord. En en wat, wat, wat je dus ziet uh, in Nederland, daar wordt, heeft men gedacht van. Nou, we proberen het gefaseerd te doen. We laten een. Uh, kijk, je wilt. Uh, eigen wat je wilt, is je wilt uh, groepsimmuniteit kweken. Met andere woorden, als het gezonde deel, uh, als er een klein gedeelte van het gezonde deel van mensen besmet raakt en zeg maar uh, weer beter wordt, dan heb je een, uh, dan heb je een langzaam verspreidende groepsimmuniteit. Ja, voor groepsimmuniteit ja. moet 60% besmet zijn geweest. Ja, en dat, ga, dat gaat dus niet van de ene dag op de andere. Nee, maar, 7 miljoen uh, mensen of zo, weet je. Nou, zeker, dat is ook zo. Maar wat is het alternatief? Uh, het alternatief uh -huh. is uh, de, uh, zeg maar de, de economie stilzetten en uh -huh. iedereen thuis laten zitten. Maar uh, dan, dan gok je erop dat er uh -huh. met zes of zeven maanden blijkbaar een vaccin is... of een, een, een, een, een geneesmiddel, maar is dat er niet en daar heb ik een hard hoofd in, want zo makkelijk is dat allemaal niet, dan heb je na die zes of zeven maanden binnenzitten nog steeds precies hetzelfde probleem. Ja, en, en is dat op heel korte, want omdat uh, Isvan hier met de zweep en de stok achter mij aan zit om te stoppen, is dat, maar ik vind het zo interessant, uh, Mario, is dat, uh, uh, uh, kan je dat heel kort eventjes belichten, en we gaan er later zeker verder over spreken, waarom is dat zo moeilijk, dat va vaccin? Nou, kijk, het punt is. Uh, je moet het sowieso uitgebreid testen. Want er zijn in het verleden wel wat fouten ja. gemaakt. Met hele snelle dingen. Statistical ja, stats. Fase 1, dus fase duur, 2, fase kostein. 3. Zeker, zeker. En je moet, je moet dan ook studies doen. En uiteindelijk. Het is gewoon een soort. Kijk. Je hebt wel van die cowboy-bedrijven die het nu op de markt willen brengen, maar dat ja. is in het verleden toch wel een paar maal gierend fout gegaan. Want al mm de -hmm. eerste stond en zo heb je wel wat meer voorbeelden. Dat was in Frankrijk uh, een paar jaar geleden iets, zoiets. Zo, iets, zo, ik weet niet hoeveel mensen ineens stierven door ook zoiets. Ja, dat geeft valse veiligheid. Mensen gaan laxer om met de ja. maatregelen, ja. Ja, nou, dus, dus in, in die zin. en uh, uh, uh, uh, Plus, uh, je moet het ook nog voor elkaar zien te krijgen. Het is niet makkelijk, want virussen hebben de neiging om vrij snel te muteren. Het is ook niet voor niets dat ieder jaar er, er weer een griepprik gehaald ja. moet worden. voor ja. weer andere uh, influenza-varianten. Ja. ja, inderdaad. Dus dat heb je met, met zo'n coronavirus, nou, dat is een retrovirus. Dat is een heel slim. Uh, de Denk maar aan het aids-virus, dat is ook een klassiek retrovirus. Ja, ja. Nou, kijk eens wat heeft geduurd eer je daar wat mee kon doen. Ja. Dus, dus uh, je moet niet alleen een, een, voor deze variant een, een, een medicijn of een vaccin ontwikkelen, maar voor alle toekomstige varianten natuurlijk ook. Je moet de toekomst, je moet de magister magius zijn, je moet de toekomst, je moet Tita Tovenaar worden, je moet de toekomst. Nou ja, een, beetje, voorstellen. een beetje wel, dus. Ja. Ja, dus, dus ik zie het wat dat betreft zonder in. ik denk persoonlijk, ik zou me hoogst verbazen, ik hoop het echt ja. dat ze met een half jaar een werkend vaccin hebben, maar hebben ze dat niet, en dat, dat, dat denk ik eigenlijk uh, niet, hebben ze dat niet, dan zit je na zes maanden lockdown nog steeds met exact dezelfde situatie. Ja, en dat is een, een scenario, ik heb dus een documentaire dus over de... Dus dames en heren, de... als je van je schoonmoeder af wil, de komende jaren <laughs> ah, nog, nog steeds de mogelijkheid. Nou, vandaag in België aangekondigd dat zieke bejaarden die er echt slecht aan toe zijn, die mogen ja, niet meer inderdaad. naar het ziekenhuis. Die moeten gewoon ja, daar blijven en waardig sterven. sterven, sterven. Ja, ja, sterven. Oh ja. Ja, het is, wat dat betreft is het een ongelooflijk uh, triest verhaal aan het worden als je nou kijkt. Hier zijn de supermarkten uitgestorven, we hebben nu uh, ander, anderhalve meter van elkaar, blijven regelen. anders krijg je een boete van, uh, van wat ja. is het, een paar honderd euro of zo. Uh, dus kijk, die, die, uh, bij ons is het natuurlijk niet echt vrijheid blijheid, bij ons is het ook ja. helemaal leeg. Hè? Ja. Dus het zal niet idioot veel anders eruit zien uh, uh, dan bij jullie. Ik zag vandaag nog op de BBC, omdat ik de media ook internationaal probeer te volgen. Uh, en genoeg tijd het momenteel. Uh, dus dan doen we dat. En ik zag nog overvolle uh, metro uh, stellen. Want ze hadden natuurlijk de, de Britten hadden gezegd, we gaan met minder metrotreinen rijden. En ja. dus wat, wat zie je natuurlijk? Mensen moeten blijven werken. Uh, dus overvolle treinstellen. Uh, gaan je haren daarbij rechtop staan? Ja, dat is, dat is afschuwelijk, dat slaat helemaal nergens op, dat is, dom, dat is het domste wat je nu kan doen. Ik kijk, dat... Uh, ja. Ja, en wat je nu ook ziet, bijvoorbeeld Amerika, dat, dat, gaat en dat is een ramp in wording, ja. want het is veel te laat geweest met het probleem te onderkennen. Hij heeft in, in die cruciale fase waar je dus actie moet ondernemen, heeft hij gewoon volgehouden. Het is dat het wel mee zou vallen en dat er niets aan de hand is en het zou wel overwaaien. Maar als je dus nu kijkt naar de graad van besmettingen daar, dat, dat, gaat, dat is een ramp in wording. Ik denk dat dit Trump sowieso de kop zal gaan kosten. En ik denk dat Amerika zal kraken in, in, in zijn grondvesten. Dat de, de, er is daar geen infrastructuur en er is daar geen solidariteit. Er is, nee. dus hij heeft ook die, uh, uh, politiek een hele grote uh, miskleun begaan, want hij is zijn kiezerspubliek aan het afsterven. Ja. Ja, wat heet, ja Omdat de meerderheid van de kiezers in Amerika sowieso, democratisch of republikeins, zijn sowieso mensen boven de vijftig. Die gaan nog steeds flink uh, on, hey, in groep naar het uh, stemlokaal. Hm. En hij, hij, hij, hij, ja, hey. hij is verkozen omdat er nog heel veel conservatieve ouderen op hem gestemd hebben, die maar niks vinden om, om een socialist aan de macht te brengen, want zo zien ze de democraten. Mm -hmm. Nou ja, dat, dat gaat zo eigenlijk opbreken. Ik denk dat uiteindelijk de economie daar redelijk zal instorten. Dat kan bijna ja, niet anders. Dat kan niet anders, en, en, ja. Ja, en wat gaat er dan gebeuren? Ik denk dat we sowieso een, een, een, een wereldwijde recessie krijgen. Oh, dat. En dan hebben, dan hebben zowel België als Nederland denk ik al genoeg vlees op de botten om daar doorheen te komen. Ja, inderdaad. Maar wij, Amerika, hebben ook, wij hebben ook een staatsstructuur die durft zeggen we gaan nu staatshulp bieden, dat doet Amerika helemaal niet, dat vergeten mensen. Nee. Amerika is the nee. land of the free, maar dan ook letterlijk, alles is vrij. Vrijheid, blijheid, ja. als je niet wil verzekeren, dan hoef je niet te verzekeren. In België niet verzekerd rondrijden, of, of in Nederland, of niet verzekerd voor de gezondheid zijn, dat kan gewoon niet. Je zal nee. gestraft worden als je geen verzekering neemt. Ja, maar zelfs dan ja. nog als je je been breekt als de daklozen zonder papieren. Je wordt wel eerst in elkaar gezet en geholpen en, en, enzovoort. En over die rekening, dat komt dan nog wel. Maar in steeds uh, states, forget it. Als je daar ja, dan dus... gaan ze je gewoon in de gang laten liggen. Absoluut, ja. tot ja. iemand komt en zegt van ik betaal de rekening. Hey. Ja, ik dacht nog om af te ronden. Want wat, wat er ook dus gebeurt, wat één effect van zulke crisissen is... dat er allerlei complottheorieën beginnen op te dagen. En eentje wat je nu veel hoort, is dat dit allemaal toch georchestreerd is. Want de overheden willen ons burgers leren uh, te onderworpen te zijn aan van die lockdown situaties. En nu doen ze het de eerste keer, nu gebruiken ze dit als test, maar dan de volgende keer, oh nou is het Kim Jong-un, oh nou is het dit. Dus dit is een wereld, dat is, dat is nu een van die dingen die je dus echt Wel, tegenkomt. Dan wil ik een bruggetje maken om naar Mario toe en dan, dan geef ik Mario tegen de volgende aflevering de opdracht om een virus te ontwikkelen dat mensen met een laag IQ het stupidovirus. Het stupidovirus is van is de commerçant in de groep. Het merk is er al. Het logo komt eraan. Beste mensen, ik denk dat we hier een heel mooi eind kunnen maken. Dit was dus een losse, ongereputeerde, ongeagendeerde conversatie tussen drie nog helder denkende geesten. Uh, ik dank Filippo zeer, mijn partner, aan uh, de praattafel. En dan nu voor de eerste keer dank ik uh, mijn goede vriend Mario Reget... met wie ik al een hele lange geschiedenis heb. Zeker ook met podcasting en zo. En uh, ja, ik wil hem ook heel erg danken voor zijn bijdrage nu. En, en die Afscheid is uh, zeker een oproep. Tot weerziens, Mario. Oh, hartstikke leuk. Ik vond het erg leuk om uh, dit zo mee te maken. Het is al een hele tijd geleden dat ik dit heb gedaan. Maar ik vond het weer uh, erg leuk gewoon. Dus uh, prima. Gaan we ja, dan doen. maken we er werk van dat we elkaar vlug terugspreken. spreken. vind yes. ik ook. Aan de praattafel. Goed. Goed zo. Philippe ook, jongen, hou je sterk en ja, misschien doen we dit morgenmiddag weer, joh, en dan gaan we gewoon Hola. door. Hallo, we zullen zien. Hoi hoi. Wat heb jij iets op je agenda? Okay. Heb je iets op je agenda staan? Even zien. Nee. <laughs> Oké, <Okay. laughs> <Okay. laughs> okay. bye bye, jongens. Gaat gebeuren. groetjes. Hoi hoi. Dit is de raadtafel van met mossie en mosier. Yes.